Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Slecht nieuws als je vrijdag met de trein moet, want in het hele land rijden er geen NS-treinen. Het heeft te maken met een staking in het midden van het land die ook gevolgen heeft voor de rest. Het heeft te maken met Utrecht, dat is een belangrijke spil in het spoornet. En ook wordt daar de planning gemaakt. Nu dat allemaal niet kan, blijven alle NS-treinen vrijdag op een rangeerterrein staan. Een hoop gekiezenbissen in Den Haag. De verwijten vliegen over en weer nu de PVV van Geert Wilders uit het kabinet is gestapt. Zoals er net een botsing tussen Wilders en NSC-leider van Vroonhoven. Het is gewoon een keer klaar. En ik zeg u eerlijk, uw partij is daar eigenlijk de grootste reden van. Uh, en u, u roept heel veel en wij zouden met elkaar hadden we dit kunnen bewerkstelligen. Wij zijn blijven zitten. U bent weggelopen, meneer ja. Wilders. U heeft het gewoon uh, helemaal uh, kapot gemaakt. Het is een nieuw sociaal uh, contract... Uh, um, Zoals uw partij heet, maar als het zou heten Nederlandse Sabotageclub, dan had het ook geklopt. Ik vind het een persoonlijke aanval, Het dit is precies de reden waarop samenwerking met u zo ongelooflijk ingewikkeld is. Kijk. Ja, de belangrijkste conclusie na de val van het kabinet. Er komen nieuwe verkiezingen. Wanneer is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk wordt het een woensdag in oktober of november. En in Vietnam mogen gezinnen vanaf nu zoveel kinderen krijgen als ze willen. De limiet van twee kinderen wordt losgelaten omdat het geboortecijfer daalt, vertelt correspondent Mustafa Margadi. Vier jaar geleden kregen vrouwen in Vietnam gemiddeld 2,1 kinderen. Dat is precies het getal om de bevolking in evenwicht te houden. Het vervangingsratio zou dat heten. Maar vorig jaar daalde het naar 1,9. En dat zou inhouden dat de bevolking van Vietnam zal gaan krimpen. Mensen namen in Vietnam steeds minder kinderen doordat het leven steeds duurder werd, maar ze niet meer gingen verdienen. Het weer in het oosten nog wat regen, maar vanuit het westen trekt het langzaam open en komt de zon erbij. Het is 16 tot lokaal 20 graden. Morgen een wisselvallige dag bij max 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 So will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? <laughs> <laughs> Voor het tweede uur lunchroom. En ik ben begonnen met Bruce Springsteen. Streets of Philadelphia. Bij Fool Your fit senioren doen we in ontspannen sfeer... simpele ademhalingsoefeningen en rustige bewegingen. Hierdoor versterk je je spieren en maak je je lichaam los en flexibel. Docente Ines Volkers heeft jarenlange ervaring... met verschillende sport- en ontspanningsvormen... zoals reiki en yoga. Ze begeleidt u deze ochtend naar een soepere lichaam en ontspannen geest. Na afloop kunt u gezellig napraten met koffie of thee. Deze les is alleen voor senioren. U kunt meedoen als u zonder hulp weer van de grond op kunt staan. Deelname op een stoel is natuurlijk ook mogelijk. En het is elke dinsdag en vrijdag van 10 tot 11 uur. En het is 3 euro per les, inclusief koffie, thee na afloop. En u kan alleen betalen met PIN. De eerste les, daar mag u komen, dat is een proefles. En dat is gratis. Aanmelden vooraf. Dat is wel nodig. En dat doet u via telefoonnummer 3040700. 3040700. En dan hebt u keuze nummer 1. Saskia en Serge. Zachte zuiderwind. de nieuwe website van Zandvoort al gezien. Die staat op www.plus.sandvoort.nl. Tijdens het buurtfeest in Zandvoort Noord... werd deze digitale sociale kaart officieel gelanceerd. De Zandvoorters hebben nu één centrale plek... voor alles rond activiteiten, cursussen, welzijn... hulp en ondersteuning in Zandvoort. Op zoek naar een taalkursus, een gezellige koffieochtend... Of hulp bij geldzaken, ga dan naar www.plus.zandvoort.nl Billit Joel, Leningrad. Came a circus clown The greatest happiness He'd ever found Was making Russian children glad Bobby Gantry en Clank Campbell is een studioalbum van de Amerikaanse zangers Bobby Gantry en Clank Campbell. Het werd uitgebracht op 16 september 1968. Het album leverde twee hitsingels op en werd goud gecertificeerd door de Record Industry Association of America. Het werd in 1969 ook bekroond met de Academy of Country Music Award van het album van het jaar. Gentry toerde kort met Campbell en trad op in een Amerikaanse en Britse televisieprogramma's en specials. En hier komt Bobby Gentry en Glenn Campbell met All I have to do is dream. is Michael Jackson doet to het ook Heal the world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 you yeah.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 Zouden we zouden eens beter naar moeten luisteren. Heel the world. Wel belangrijk, heel belangrijk. Laten we alsjeblieft zuinig zijn op deze wereld. Stap in de belbus. Heeft u geen eigen vervoer, maar moet u naar een afspraak gaan... of moet u boodschappen doen? De belbus staat voor u klaar. En brengt u naar bijvoorbeeld de supermarkt, de dokter of de fysiotherapeut... een bezoekje aan de familie of vrienden of andere bestemmingen in Zandvoort. De kosten van een enkele reis is 1,25... En logischerwijs is het 250 voor een retour. Bel ons en reserveer voor een rit via 5740330. 5740330. We halen u op en we brengen u netjes thuis. En die Come on everybody. Everybody. En ik ga door met een Duits plaatje. Ik ben wie doe? Marianne Rosenberg. Mango Jerry is een Engelse popgroep die vooral begin de jaren 70 succes had. Hierna zijn ze nog jaren actief geweest met een steeds veranderde bezetting, maar met Ray Dorset als voorman. Ze zijn vooral bekend geworden door een hit in de summertime. En die gaan we ook draaien. In de summertime met Mango Jerry. Dit waren de Dixie Cups met Chapel of Love. Heb je hulp nodig bij jouw geldzaken of ben je het overzicht kwijt? Meld je aan voor het spreekuur inkomen op orde bij het pluspunt. Voor veel mensen is het niet altijd makkelijk... om brieven en e-mails te lezen en te beantwoorden. Daarnaast is het ook lastig om overzicht te houden... van uh, hoe wel je geld krijgt en hoe je het uitgeeft. Herkenbaar? Blijf daar niet mee rondlopen en kom naar ons spreekuur... Meer informatie of aanmelden? Neem contact op via het sociaal wijkteam... at samenzandvoort.nl Of telefoonnummer 5719393. 5719393. En het is elke woensdag van half tien tot twaalf uur... in pluspunt Zandvoort Noord. Over de muur, Klein Orkest.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 Pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme. Er is in die tijd veel bereikt. Maar wat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 Soms ook in het Westen willen zijn Omdat de brood ligt soms Bij de kedechnisch -kirche. Soms op het Alexanderplein Kom je ook eten? Elke maandag en donderdagmiddag wordt er in Pluspunt gekookt. Een kok bereid met samenwerking van deelnemers van het RIWB... En nieuw Unicum een heerlijke maaltijd voor buurtbewoners. Maandag en donderdag van 5 uur tot 7 uur s avonds. De kosten van de maaltijd zijn 10,50 per persoon en dat is inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. Met de pas is het slechts 6 euro. U dient wel te reserveren voor de maaltijd en het kunt u tot woensdag of vrijdagmiddag doen voordoen tot 4 uur. U kunt zich aanmelden bij de balie van Pluspunt. 5740330. 5740330. U kan het eventueel ook afzeggen als u gemeld hebt, maar u kan ook door ziekte of dat u plaatsing niet kan. En dan kan u afmelden tot maandag en dinsdag en donderdagochtend tot 10 uur. En dan gaan we naar Bayer, Betty Midler. The Rose. Say hello voor de mensen in Zandvoort sluit je aan bij ons, ons enthousiaste team van vrijwilligers of je nu handig bent in de keuken, graag met mensen werkt of gewoon een warm hart hebt voor de buurt is er altijd wel een plek voor jou bij Pluspunt klinkt dit interessant? aarzel niet en neem gelijk ook wat contact op met Paulien via p.honor en dat schrijf je zo h-o-h-n-e-r at pluspuntzandvoort en als je meer info wil, dan kunnen we altijd even kijken op pluspuntzandvoort.nl. Wrap your arms around me. Agneta Vascoch Wrap your arms around me Far away at the end of each day, counting the moments till you fade away inside my soul and the passions Zoals we allemaal weten, even Abba. Precies, dat is ze. We gaan door met The New Seekers. Backsteer or Borrow. You know. Ik ga het laatste daadje voor, voor u draaien voor, het, voor het, het tweede uur. Ik ga een paar weken ertussen uit. Ik maak het programma thuis voor u, dus ik ben er wel, maar niet lijfelijk in de studio. We gaan een mooie reis maken, hopelijk, naar Zweden en Noorwegen. En dan hoop ik u weer terug te zien na een paar weken. En ik ga afsluiten met een hele mooie en heel toepasselijk, het is over, van Volumia. Oké, okay. in ieder geval een heel prettig weekend en graag tot ziens. Als ik weer terug ben. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Een huilend op een stoel.